S&P is de enige van de drie grote beoordelaars... die Amerika's kredietstatus heeft verlaagd. VN-chef Ban Ki-moon heeft in een telefoongesprek met de Syrische president Assad... zijn bezorgdheid uitgesproken over de situatie in het land. Assad slaat met harde hand iedere vorm van protest tegen zijn regime neer. Volgens mensenrechtengroeperingen zijn de afgelopen maanden zeker 2000 doden gevallen. Assad weigerde maandenlang met Ban Ki-moon te praten. Het is niet bekend hoe hij op het telefoongesprek heeft gereageerd. In Londen is een protest tegen de politie volledig uit de hand gelopen. Zo'n 300 bewoners van de wijk Tottenham gooiden met benzinebommen... en staken twee politieauto's en een dubbeldekkerbus in brand. Ook werden winkels geplunderd. Acht agenten raakten gewond. De bewoners protesteerden tegen de dood van een man van 29... die donderdag bij een schotenwisseling met de Londense politie werd gedood. De hackersgroep Anonymous heeft 70 websites... van lokale Amerikaanse politiekorpsen gekraakt... Er zou 10 gigabyte aan vertrouwelijke informatie van de site zijn gehaald... waaronder e-mails, creditcardgegevens en anonieme tips van burgers. Derkers willen zo wraak nemen op de arrestatie van Britse en Amerikaanse sympathisanten. Derkersgroep zat onder meer achter de cyberaanvallen op betalingssite PayPal. Het weer, hier zonnig, maar later ook stapelwolken en kans op een bui. Het wordt vanmiddag maximaal 21 graden. Morgen bewolkt buien en veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, de schippers van BNN. Goedemorgen, het is twee minuten over zes op deze 7 augustus 2011. En wij kijken hier naar boven door ons dakraam van de boot. En dan zien we dat het uh, blauw is. Ja, maar wel winderig, want ik zie de vlaggen voor op het dek wel een beetje heen en weer gaan. Ja, ah, ik moet ook naar de wc. <lacht> <lacht> makkelijk, te makkelijk. Te <lacht> het, is, uh, het is best aardig weer hier in Friesland. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar hier is best aardig. We zitten in een boot en dat komt omdat wij drie weken lang... Door Nederland zijn gevaren met onze boot, motorboot van 9,5 meter, Kim heet ze. En uh, ja, drie weken lang zijn we bezig geweest en uh, uh, dit is het aller, aller, allerlaatste uurtje van ons avontuur Frank. Dan gaan we eindelijk van die boot af. Ik vind het toch wel een beetje jammer. Ja je, ja, je woont drie weken lang op 9,5 meter en dan heb je allemaal zo je plekje en je, je spulletjes liggen hier en alles ligt daar. Maar de tassen zijn ingepakt. Ja, de tassen zijn ingepakt en we gaan nog een uur door. Tot 7 uur hoor je. In plaats van 4, 7, Fa7. Wij zijn de Schippers van BNN. Ze duren naar de horizon. Alleen maar water trekt zich voor ze uit. Gaan ze door, want ze moeten nog. Ver.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 A long holiday let your children play if you give this man a right sweet mama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 Hij voelde ons ook al een beetje Riders on the Storm. Soms. Op het Amsterdam Rijnkanaal. Johan. Blijf voren. Oh. Oh. Als je wil weten uh, hoe dat allemaal ging, ja, dan moet je volgende week weer luisteren. Dan hoor je namelijk uh, een extra uh, uitzending van 4-7. Een compilatie van de afgelopen drie weken. Gaan we alles nog een keer met je doornemen. Hoe het allemaal is gegaan uh, de afgelopen weken. Dus dan wordt leuk. Volgende week. 14 augustus op Radio 1 tussen 4 en 7 op zondagochtend. En je hoorde Riders on the Storm van The Doors. Ferdinand, Ferdinand, Ferdinand. en voetbal. Nee, geen Ferdinand. Nou, even een plaatje draaien dan maar. Dat is ook raar, zeg. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, daar was je. <laughs> Waar was je nou, Ferdinand? Ik, uh, ja, ik weet het niet. Er ging, uh, er ging zeker wat, uh, wat fout of zo. Ah, dat kan Maar uh, ik ben er uh, een hele goede morgen voor. Uh, ook voor Frank. Dankjewel. Op deze kille en vroege zondagochtend... Uh, we schrijven 7 augustus Luc 2011... Een week die weer achter ons ligt. De week waar Edwin van der Sar werd uitgewuifd in een stampvolle arena. De week waar de machthebbers in Syrië nog steeds doen waarin zij zin hebben en hun gang gaan. En het was de week waar de competitie in het betaalde voetbal weer van start ging. Luco, we gaan over tot de orde van de dag. Dat was wel lekker, hè, dat het uh, weer begon, het voetballen. Ja, het was zeker, uh, het was zeker leuk, ja, We hebben er ettelijke weken op gewacht. De, de weken die achter ons liggen is er ook heel veel gebeurd. Allerlei transfers, allerlei spelers die. Weggingen gedoe in, in, in, bij, ja, bij bepaalde ploegen in het betaalde voetbal. Maar goed, alles is weer tenminste ten grote delen uh, op, uh, op de rails. En uh, de afgelopen uh, vrijdagavond is er uh, afgetrapt, uh, zowel in de Eerste als de, de Eredivisie. Ja, en uh, die eerste wedstrijd, nou laten we het bij de Eredivisie houden, uh, was tussen jouw club Feyenoord uh, tegen Excelsior, uh, de satellietclub van Feyenoord. En uh, hoe kijk jij daar dan tegenaan? Nou, ik heb, uh, zelf heb ik die wedstrijd uh, niet gezien, omdat, ja, je weet dat ik ben een radioman en ik was zelf niet thuis. Maar goed, uh, wat ik allemaal heb meegekregen, ik heb uh, Ronald Koeman uh, zaterdagmorgen op de, de, de radio gehoord. En ja, kijk, uh, Ronald was qua resultaat, we weten dat het een resultaattrainer is, dus de punten zitten in de tas en de punten gingen weer mee naar Rotterdam-Zuid. Maar goed... Ja. Uh, hij was met name voor uh, de, de tweede helft was hij niet tevreden over Feyenoord, schijnt in de eerste helft dus een uh, ja, behoorlijke partij gegeven te hebben. Maar goed, het is nog een jonge ploeg, er, er, er, er, er hapert nog wat aan die ploeg. Ja, de tweede helft schijnt Excelsior uh, anders gevoetbald te hebben, beter gevoetbald te hebben. Maar goed, Feyenoord uh, scoort twee keer, één keer de eigen doelpunt van Excelsior. Ja, maar 2-0 is 2-0 uh, en uh, ja, de volgende week staat er weer een wedstrijd op, uh, op de stoep. Ja, ja, ja. Maar ja, ik hoor jou wel een beetje zeggen resultaattrainer. Je bent niet heel erg tevreden hè, met, de, met de nieuwe trainer van Feyenoord. Nee, dat had ik al de vorige week aangegeven. Kijk, uh, Ronald is aangetrokken door uh, Feyenoord, door uh, Martin van Geel, na het vertrek van, uh, van Mario. Er waren nog een dag, twee, drie weken voor het uh, start van de competitie. Goed, Ronald zit thuis als trainer daarvoor. Ik had het al erover met jullie, dat hij gaar werd benaderd. Maar goed, dat hoofdstuk was volgens mij binnen een heel vlug... Binnen een minuut, denk Ja, het is duidelijk. Louis gaat nooit naar Rotterdam komen. Maar goed, ze hebben Ronald benaderd. Ronald heeft ook bij zijn gespeeld. Ronald heeft, ja... Ik heb gezegd, een geweldige voetballer. Maar als trainer ben ik er niet blij mee. Maar goed, je moet hem aan de voordeel van de twijfel geven. En... Het is afwachten, maar nogmaals, Ronald had het moeilijk, heel moeilijk krijgen bij dit vereenwoord, want ja, er zijn allerlei uh, uh, uh, uh, uh, uh, analisten die... die zeg van maar God, uh, het is te hopen dat Feyenoord het linkerrijdje houdt. Maar weet je wat het is? Kijk, voetbal is en blijft voetballen. Luca, we moeten, we moeten afwachten hoe dit verder gaat ontwikkelen. En het geldt ook voor het legioen, die zit te kijken van wat gaat er gaat gebeuren. Maar nogmaals, de punten zitten in de tas en het is ja. kijken naar de volgende wedstrijd. En uh, koplopen op dit moment nog steeds, hè, Feyenoord? Dat is ook wel een keer anders. Ja, dat kwijt ik. Weet, ja, die felicitaties mocht ik gisteren hier in de Utrechtse binnenstad ook in ontvangst nemen. Van uh, Ferdinand, het gaat lekker, uh, jullie staan bovenaan. <laughs> maar, maar ja, ik bedoel, we kunnen erop lachen, we kunnen er een heel verhaal op maken. Het is leuk, wij staat bovenaan, want er is gisteravond ook gevoetbald. Er uh, zijn vier wedstrijden gespeeld, en waarvan drie in een gelijkspel eindigden. Ja, en allemaal 2-2 uh, bijna, hè? Ja, het is uh, VVV uh, die tegen Utrecht speelt Het werd gelijk. Uh, ja, Roda, die weet van Groningen, waar de Herenveen tegen... Uh, ja, uh, Nek, uh, die werd 2-2. En ja, de Rooms-Katholieke combinatie is terug in de Eredivisie. En hun spelen tegen Heracles Almelo. En daar werd het 2-2. En we hebben vanmiddag nog wat op het programma, nu, want... Jouw club, die reist af naar uh, Breda en treft daar de Noat-Advendo-combination, oftewel NAC. Dit is mm -hmm. altijd een moeilijke wedstrijd voor Twente. Maar goed, we hebben eerder op de middag, het is al heel vroeg om half één in Alkmaar, ja, mensen zeggen van is het nou aan een klapper of, of een klapstuk AZ ontvangt, daar de Philips Sportverein. En we hebben... En we hebben in uh, de residentie, een we hopen ja, dat het daar rustig verloopt, want Sean van der Brom, die was daar coach, trainer, coach en die ja. reis af met Vitesse naar de residentie. Ja. En iedereen vraagt zich af, lukt, hoe wordt die man daar ontvangen, wat gaan we daar meemaken, wat gaan we zien, we weten het niet. Ik hoop alleen dat het rustig blijft in de residentie en dat we vanmiddag kunnen gaan genieten van drie hele mooie wedstrijden. Maar ik denk dat ze in Aden, of in Den Haag niet heel erg uh, uh, blij zijn, want dan zijn ze natuurlijk, Europees voetbal gaat niet door. Uh, de trainer, de, een van de beste trainers die ze de afgelopen jaren hebben gehad, is weg. Dat, ik kan me voorstellen dat daar gewoon een boelgroep komt uh, voor. Ik voor denk dat. Uh, ja, kijk, Jean van der Brom die zal vanmiddag geen. Uh, waar, ze zullen hem niet een warme welkom heten. En ja, er zal toch misschien een spamdoeken uh, koren. Maar ik hoop dat het rustig blijft en dat er niet van die vervelende kreten worden geroepen richting uh, de, de, de trainer van Vitesse. Want het hoort niet. Ik hoop dat we er een leuke wedstrijd van maken. Maar nog wel, er, er zal wat gebeuren, er zal wat geroepen worden. Maar goed, we weten hoe het gegaan is. Uh, dat uh, John van der Brom uh, de residentie verliet en de richting Vitesse ja, is gegaan. Maar goed, uh, de, we moeten het allemaal afwachten. Ik hoop nogmaals, ik hoop dat het uh, vanmiddag uh, ja, dat we een paar mooie wedstrijden krijgen. That's it. That, en dat is het. En daar gaat het in principe om. Joh. Alles is ja. weer begonnen, het circus is weer open en uh, misschien wel hoe het allemaal gaat lopen. Joh. En uh, ja, vooruitlopend op uh, de volgende week. Ja, de, de reminder, uh, Luc, uh, Nederlands elftal reist af met uh, ja. Bart van Marwijk naar, uh, naar Engeland. En treffen daar woensdagavond op Wembley. Uh, prachtig stadion hoor. Uh, treffen ze daar uh, Engeland joh. En dat, Mooie wedstrijd ja, toch? Ja, Mooie ik restrijd. denk wel dat het goed in, in de aanloop naar wat er nog gespeeld moet worden aan kwalificatiewedstrijden. Denk ik dat dit uh, uh, voor Bert van Marwijk ook heel mooi uitkomt. Want Nederland, ik zei het vorige week al. Uh, we zijn er nog niet, er moet nog gebouwd worden. En, maar goed. Uh, dat, dat is een, iets dat heel raar zal moeten lopen in Nederland volgend jaar. Lijkt ik me, dat lijkt me ook. Ferdinand, dank weer. Uh, we spreken elkaar dit hele seizoen, elke zondag. En, uh, en dan gaan we het over voetbal hebben. Dank je wel. Tot volgende week weer. Hè. Zeker bedankt dat ik er weer mocht zijn. De groeten aan de redactie. Voor jou en Frank. Ja, een goede thuiskomst. Dank Geniet, je wel. geniet van deze zondag en de volgende week ben ik terug. Dag. Nou. Ahoy. ga naar de... Kijk hoor. Van ik en anger never dies. Frank, je ja. hebt een boel geschoold op de boot. En vooral die ene keer dat we het Amsterdam Rijnkanaal uh, opgingen, toen moesten we invoegen vanuit een heel klein sluisje op het grote kanaal waar echt bakbeesten van boten voeren en wij met ons kleine bootje moesten ertussen. En toen wij hier terugkwamen bij de, bij de verhuurder uh, vrijdagavond. Toen zeiden, ja, eigenlijk is dit bootje helemaal niet geschikt voor op het Amsterdam Rijnkanaal. Nee, maar we kwamen ook uh, de maker ja, ja. van uh, onze boot tegen, dat hoor je zo meteen nog. En die zei juist van, oh, dat moet we lukken. Ja, ja die spraken elkaar een beetje tegen, maar ik denk dat hij heel zuidig op zijn boot is. Ja. <laughs> en dat zoiets van, ga doe maar gewoon niet op het IJsselmeer, niet op het Amsterdam Rijnkanaal, maar gewoon lekker op de rustige watertjes. Ja, lekker op de vechtvaren. Ja. Maar daar heb ik heel veel geschoren, want toen stond ik voor op de punt, toen moest ik uitkijken wat voor boten eraan kwamen. En toen moesten we terug en toen sloegen de golven links en de wind rechts. En ja, ik heb echt iedereen en alles vervloekt. Maar je zat ook wel soms een beetje te vloeken, terwijl je gewoon op rustige stukken zat. Maar dan kon je, dan werd je weer ingehaald. Gisteren nog zaten we op, uh, hier op de Friese Wateren. Ja. En toen zat er dus achter ons een zeilboot, maar die voer op de motor. Ja. En wat gebeurde er? Nou, ik zat achter het roer. en. Uh, we waren gewoon lekker aan het varen. We waren er bijna. Dus het was ook zo: van, dan zijn we lekker in de thuishaven. En uh, opeens zat er een, hij zat een tijdje zo'n zeilbootje achter me die op zijn motor voer. En hij begon een beetje links. En toen week ik nog een keer uit naar links. Omdat ik even zat te suffen. En uh, nou, toen ging ik weer naar rechts om een beetje ruimte voor hem te maken. Want het leek dat hij me ging inhalen. En dat duur ging langzaam, en langzaam. Toen hebben we echt, denk ik, nou, een half uur naast elkaar gevaren. Omdat hij me dus in ging halen. Maar het ging zo langzaam dat het niet echt opschoot. Nou ja, en toen wees hij naar links en naar rechts en naar zichzelf en naar mij. En toen dacht ik, ja, wat wil je nou? Nou, uiteindelijk heb ik een beetje gas teruggenomen, want het werd druk. We kwamen op een vaarkruispunt aan. Dus hij ging voor me. Maar ik dacht, misschien wil hij voor me, dat hij naar links gaat. En wij moesten naar rechts, want dat, dat liet ik ook aan hem weten. Maar toen kwamen we naar het Dat Ging het doodleuk, hup, zo voor me sneed hij me nog een beetje af. Ah, hij sneed je niet af. Ja. En ging hij zo, jawel, ging hij zo naar rechts, gewoon dezelfde richting op als ons. En toen kwamen we bij een brug. En toen moest hij wachten, want hij had zo'n enorme mast op zijn boot. En ja, en wij... Brrr, gewoon eronder. door. Ja, en dit is dus jouw kant van het verhaal. Ik zat naast je. En... Uh, oh, en was. Nee, maar het was gewoon een man die gewoon net ietsjes harder ging dan wij. Dat heb je gewoon op het water, en dus wilde hij inhalen. En jij denkt altijd inhalen, nou dat doe je even snel, geef je... Ja. Jij geeft hem ook meteen een enorme ja. dood gas bij. Terwijl het helemaal niet nodig is, als je gewoon langzaam inhaalt, dat kan het natuurlijk ook. Maar dat... Maar, en, en hij gaf aan van hey, ik moet zo meteen naar rechts, maar ik ga iets harder dan jullie. Dus uh, hij vroeg volgens mij ook een beetje van, nou, misschien... Maar ja, uiteindelijk was ik nog wel een gentleman dat ik even gas terugnam. Ja, ja, dat was je zeker. Ja, anders had, je hem, anders had jij hem tegengehouden. En dan ja, hij, nee. uh, was hij nu de andere kant op? Gegaan. Ja, maar het was wel zo'n zo zeilkakkertje. Er zijn er zoveel. Op, nou. <laughs> uh, nou ja, na al dat gevloek en gedoe, ja, uh, daar moet je toch even af... Vooral op deze zondag moet je daar heel even vanaf. En dus gingen we in blokzeil een kerkje in. Leuk? Ja? Ik heb de afgelopen weken wat afgescholden op de radio. Uh -huh. We zijn nu in een kerk in Bloksheil. Hallo. En ik wil even biechten. Oh jee. Lieve God van de Zee. De afgelopen drie weken heb ik op u gevaren... en mij zo nu en dan misdragen... Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Middelvingers opgestoken. God vervloekt. Wat al dan niet. Veel gedronken ook trouwens. Bij deze vraag om vergeving dan zal ik ervoor zorgen dat ik mij vanaf heden zal gedragen. Dank u.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 Old Love, op deze vroege zondagochtend. Het is uh, bijna half zeven. Goedemorgen en eet smakelijk als je aan je ontbijt zit. Wij hebben het net op. Vlokken met toast. Dat was het enige wat we nog hadden hier in, uh, in de kastjes van de boot. Alle tassen zijn gepakt hè. Proviant als op. Het ziet er een beetje <laughs> terug uit vind ik zo'n boot. Zo leeg, half leeg. Ja, we hadden ook een grote B&N-vlag op het dak. Stickers op de hele boot. Alles is eraf getrokken. We hebben nog een half uurtje en dan nemen we afscheid van Kim. Zo heet onze boot. En dan zijn we weer... Ordinaire landrotten. Ja, en de foto's alleen die hebben we nog, vind je op facebook.com/de schippers van BNN. Zie je ook foto's van ons in Echtenerbrug? Dat was de voorlaatste dag. Uh, daar ontmoeten we onder andere de vader van Kim, hè? de man die onze boot heeft gemaakt. Dat hoor je zo meteen. En we hebben ook Jan ontmoet. Ja. Jan was een mooi vent. Uh, dat was uh, de barman van uh, de plaatselijke uh, kroeg in, uh, in Echtenerbrug. Uh, hij uh, had, een, uh, had een mooie monopoliepositie, want er is namelijk maar één kroeg in een brug. Of eigenlijk zijn er twee tegenover elkaar, maar ze zijn allebei van Jan. En uh, eentje is een eetcafé, de andere is een kroeg. En dat zit dan aan de brug, dus als je daar op het terras gaat zitten... dan kun je lekker kijken naar hoe, wat er allemaal misgaat als uh, boten een brug doorgaan... en uh, veel gedoe met een klompje en allemaal van dat soort dingen. Een beetje uh, echt zo'n ouderwetse bruine kroeg was het. We kwamen daar binnen en, en wij hadden toen... Oh, oh. <laughs> Gaan we de muziek draaien ineens, Frank? <laughs> Pink, it's my new obsession. It's Not even a question And pink on the lips Of your lover Cause pink Is the love you discover <laughs> Pink Has the thing on your cherry Pink Cause you are so very Pink It's the color of passion, cause the day, it just goes with the fashion. my favorite crayon Ze zijn zo verzot op pink dat uh, ze dachten, weet je wat, even onderbreken dat verhaal. We waren in een kroeg in Echtenebrug. Ja. De Frieske pub. De Frieske pub was het. En uh, uh, wij kwamen daar voor het eerst binnen. En uh, uh, nou, dan mochten we ook uh, ons radioprogramma vandaan maken op, uh, op vrijdagavond. Of nee, op uh, Donderd. donderdagavond. En toen, toen we eerst binnenkwamen dachten we ook oh jee, dit is een raar kroegje. Ja, en de plaatselijke jeugd stond een beetje aan de bar te schreeuwen en te doen. Kip na te doen een kip? Ja, ze deden een kip. Oh, echt? oh. oh ja, naar elkaar. Van, ja, de de de kant, ja, van, de, van de ene naar de andere kant. Ja. Maar goed, op een gegeven moment uh, gingen we daar in de bar zitten en toen kwam uh, Jan de Barman die, die kwam even naast ons uh, zitten. En uh, Jan die, uh, die, uh, was de eigenaar van de kroeg. enige kroeg in brug En uh, nou, die had allemaal hele mooie verhalen over uh, hoe hij dan aan die kroeg was gekomen. Uh, dat hij uh, uh, op verschillende plekken had gestudeerd, in Amsterdam ook had gewoond op een gegeven moment zijn vrouw leren kennen en toen weer terugging naar Echtenenbrug waar hij ook was geboren en uh, hij had al een paar keer achter de bar gestaan bij iemand en uh, toen dacht hij van weet je wat ik koop gewoon zelf een kroeg samen met een compagnon en nu is hij dus de, de eigenaar van de enige kroeg van uh, van en daar komt dus iedereen dat is wel grappig hè dat echt iedereen in Echtenenbrug daar komt en Brug bestaat uit 1500 mensen echt zoveel wonen er in mijn straat in Amsterdam. Hey, het was wel mooi want de camera had ook heel veel vaste stamgasten en dan kwam er begin van de avond dus zaten we er net had die, uh, kwam er een man binnen en kreeg, die kreeg meteen een berenburgertje voorgeschoteld. Zonder dat hij iets hoefde te vragen, maar hup. En op een gegeven moment hing die man met zijn hoofd zo tussen zijn benen aan de bar. <laughs> en iedereen liet hem ook wel lekker. Maar dat soort vaste stamgasten kwam er nog eentje binnen. Die had een schram op zijn kop, want ja. die was neergeslagen bij het scootjes. En dat vonden ze ook was ook allemaal heel normaal, want. Uh... Uh, die, die man kwam dan binnen en die, nou, er werd, er wel, werd er wel even gek opgekeken van, hey, wat heb jij nou een bloedend hoofd? Maar uh, verder ging hij gewoon in de bar zitten, kreeg hij een biertje en uh, toen heeft hij een beetje zijn verhaal zo gedaan. En daarna was het door ook, uh, hoor we morgen wel, want daar was lam lammers en kanarie, ja. en dan uh, horen we morgen wel uh, hoe het afloopt. Maar dat vond wel, ik vond het wel een prettig kroegje op ja, een of andere manier. Het was een hele goede sfeer en het leuke voor ons was ook natuurlijk dat wij heel veel biertjes kregen van de ja, barman. Want, ja, van de, want hij, was, hij was de eigenaar en hij vond het wel allemaal wel leuk en we zaten daar echt... Een uurtje, of twee, tot een uurtje of twee gezeten. Ben? Ja, zoiets, zoiets, zoiets. Ik werd niet meer zo goed eerlijk gezegd. <laughs> echt een brug. Die kroeg was niet uh, uh, de, de reden dat we in echt een brug waren. De reden was namelijk dat de vader van Kim onze boot daar woont. Hij heeft Kim gemaakt en wij hebben hem ook nog even opgezocht. Uh, hoe dat ging, uh, dat hoor je zo meteen. Na deze fantastische plaats van Thé toe, de ster van dit moment. Die hoort Crazy Vibes in 4-7. I was never really into music till I was about nine years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. 'Cause today, oh, I'll show ya. on the run i tell ya, it was not an easy road but now i'm ready to bring joy and fire the best things in life for sure oh the ball And it gets me up uh, uh, uh, again and again and I feel like I'm flying. vibes. We waren in Echt in de Brug. de dag voordat we terug naar Sneek gingen. En uh, dat onze reis eigenlijk voorbij was. Um, en uh, nou ja, in, daar in Echt in de Brug uh, kwamen we in een haven. En die haven heette Merenpoort. Dus we gingen even kijken. Want dat vonden we wel opvallend. Want onze boot is namelijk ook een Merenpoort. Dus we gingen eens even kijken of we de vader van onze boot konden vinden. En die hebben we gevonden, inderdaad. Meneer Merenpoort, weet ik hoe die heet. Die heeft Kim met zijn eigen handen gemaakt. Ja, ja. met eigen handen gebouwd eigen handen <laughs> wil je zien we hem, uh, hoe we we na drie weken ja. <laughs> wat er nog van over is nee. ja. kunnen we ja. zien waar die is gemaakt ja, ja? hij heeft het goed overleefd hoor al die tijd ah, want we ja. zijn echt overal geweest ja maar zijn er ook bezig ja zelfs ja. Amsterdam Rijnkanaal oh was die daarvoor gemaakt ja en dit ja. is uw boot dit is mijn boot ja is, het, is dat dan lastig om de boot dan vaarwel te zeggen? Heeft u hem helemaal gemaakt, lang mee ja, bezig het geweest? Ja, dat was een strandje, maar ja. ja. <laughs> dat is een beetje een kindje. Jawel, ja, maar je ziet ze ook wel weer varen. Ja, oh, dat gaat weer even anders. Hè. Dat is ook wel heel leuk. Nou, daar ligt ze, Kim. Ja, wie en en? Oh, krijg je die stickers er weer af? <laughs> ja hoor, die krijgen we weer af. <laughs> oh, maar hoe, hoe ligt ze erbij? Nou, op je stickers Nou, mooi. Je <laughs> <Die laughs> doet dat pijn in de ogen, die stickers op Ja, de... die stickers wel. <laughs> <Ja>. <laughs> Wat is nou het meest, meest unieke aan Kim? Nou, voor twee personen dat alles erin zit. En dat is het belangrijkste. Eén kanaal onder alle bruggen gaat praktisch door. Dus je kunt alle kleine routes binnenvaren. Het douchehokje was wel echt heel klein. Ja, maar iedere haven heeft een douche, maar voor nood kun je daar. Toch, ik zit ook zo te plassen hoor. Ja, maar ja, je bent ook extra lang. hè ja, ja, ja. Nee, maar ik ben heel blij met het geweest ja. drie weken lang. Ja. Het zou wel een dingetje worden als ze van uh, Ik als denk dat ik ook wel een traantje moet laten. Ja, dan, ja nou, dus, uh, dat hebben wij al gedaan, dus ja, dat hoeft niet meer. Ja. Jullie <laughs> ja. hebben al afscheid genomen. Ja. Straks gaat ze naar iemand anders, Frank. ja, ja. Op onze Kim. Ja, ja op onze boot. Ja. Wij gebouwd. ja, Je bouwt wel een beetje maar een band op ook in drie ja. weken. Ja. Ja. Ik denk dat we maar een biertje moeten overtrekken op Kim. Ik denk het ook. Ja. Laten we dat doen. Proost, Frank. Proost. Ja, de vader van Kim. Leuke man. <laughs> en biertjes hebben we opengetrokken. Ja, zeker, zeker, zeker. Um, uh, zometeen. Zometeen hoor je uh, uh, uh, onze avonturen op de Sneekweek. Uh, we zijn namelijk in Sneek aangekomen. En uh, ja toen uh, uh, moesten we natuurlijk even de stad in. En uh, even een beetje rondneuzen. Dus even kijken wat er allemaal te doen was. Nou, dat was wel hartstikke leuk. Uh, dat was nog niet zo heel erg druk, maar het was wel gezellig. En vrijdagavond wordt we het feest gepierd, hoor. Daarom, daarom, daarom. Dat allemaal zometeen. En dan hoor je ook hoe Frank wordt gekiel gehaald. <lacht> Dit is kotje. Nou... When you said you felt so happy you could die hoor je hier op Radio 1 in 4-7 omgedoopt tot Vaar 7. Um, ja, we zijn dus in Sneek in de thuishaven van Kim zijn we aangemeerd. En daarna gingen we als een speer door naar het centrum van Sneek. Uh, want vrijdag was namelijk de eerste dag van de Sneekweek. <lacht> Sneek, Frank. Nou, dolletjes. Heb je het gehaald, hè? Ja, nee, dat is, dat is wel inderdaad. Klop je op elkaar schouder. Dankjewel. Ja ook. Drie weken lang op de boot en nu op de Sneekweek. Ja. Moet nog een beetje loskomen daarmee. <laughs> het is niet heel druk nog. Nee. Vrijdagmiddag. Ah, volgens mij, want we hebben wat havenmeesters gesproken en mensen op het water, moet de Sneekweek wel echt het summum zijn van watersporters en liefhebbers. Summum? Het summum. Ken je dat maar niet? Nee. Het echt wordt niet? Ik niet, nee. Summum. Summum wel. Summum bedoel ik. <laughs> Hallo. Hi, goeie. Goeiedag. We zijn van BNN. Super. En wij vragen ons af wat nou echt te gek is om uh, met de mee te maken. Nou ja, het vellen. Zeilen. Kermis. Het feestavond vanavond. Ja. Vuurwerk. Volgenschool. Die zit hier op de, op de, bij de brug te wachten.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 Een van de oudste cafés van Sneek. Oké, okay, de het oudste café van Sneek. Ja. ja. Nou, de oudste weet ik niet, maar één van de oudste. Oké. Okay. is altijd muziek zo in deze tijd. Uh, wel heel leuk om heen te gaan. Starteiland. Ja, starteiland is echt heel erg leuk. Wat is een starteiland dan? Uh, dat is een eiland. Uh, <laughs> nee, nog meer. meer in. En, uh, <laughs> daar is zeg maar een tentfeest. Heb je daar?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 een feest moeten vieren vanavond. Bij jullie het feest moeten vieren bij de kolk, denk ik. Ja, wat is daar? De waterpoort. Wat, wat gebeurt daar dan? Ja, muziek. En daarna moet je hier op de Maas zijn zijn, daar is nog veel meer muziek en dan is het, het meest gezellig. En dan? En de Sneekweekhit, om niet te vergeten. Oh, wat is er deze Sneekweekhit? Hij heet Passa in de Sneekweek. Kan je een stukje doen? Ah, nee. Nee, ik doe met je mee. Ik doe echt met je mee. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, okay. Ik doe niet een stukje. Passa! in de Sneekweek. Er wordt vooral heel veel gedronken en gezoend en zo. Ja, ja, ja.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 For the Devil van the Rolling Stones. We kregen dus het opdrachten van uh, onze presentrice van BNNTD, Willemijn. Eerst Frank en dan ik, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En diegene die de meeste opdrachten wist te vervullen, mocht de ander gaan kiel halen. En Frank verloor zijn laatste opdracht. Je hebt hem gehoord met de snorren. Uh, dus die was vrijdagmiddag, de pineut. Oh, Hoe is het, Frank? Ja.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 Oké. Okay. Nou, ik ga naar de andere kant toe. Trek je me eronder door? En dan trek ik je er onderdoor hoor. Oké. Okay. Oké, okay. ik ga op drie. Dus één, ik twee... Ik is wel een beetje door, hè? anders ben ik heel lang onder water. Ja, ja, komt helemaal goed. Okay. Hij is uh, drie meter breed. Komt helemaal goed. Oké. Okay. Oké, okay. op drie hè. Ja. Eén, twee, drie. Oh. Gaat ie goed? Hoe was het? <tie> Te gek. Ja, het ging wel heel snel dus dat scheelde. Gefeliciteerd. Nou jij geweest. Er zit allemaal water in mijn neus man. Ik ga eruit. Yo, lekker douchen. Ja. En daar staan we dan op het dek van Kim voor de allerlaatste keer een beetje over de haven uit te turen. Ja, zit erop Frank. Ja, ja. drie weken lang nu. Dat was het. 18 juli gingen we weg. 7 augustus zijn we terug. Ja, 18 juli toen lagen we hier tegenover in dezelfde haven. Nu zijn we weer terug ook in exact, exact dezelfde haven. Ja, met heel veel uh, avonturen rijken. Wat vond je het leukst? Ja. <lacht> Oh. oh, dat is een moeilijke vraag. Ik vond het eigenlijk gewoon uh, de volledige drie weken en uh, dat het zo een beetje gezellig was. Dus. Ja. Dat vond ik ja, leuk. Ja, ik vond de drankjes op het achterdek leuk. Ik vond de mensen die we hebben gesproken, we hebben heel veel mensen gesproken, vond ik heel, heel leuk om al die verhalen, persoonlijke verhalen te horen. Ja. En volgende week hoor je alle hoogtepunten. Alle hoogtepunten volgende week vanaf... Uh, uh, vier uur in de ochtend op Radio 1 in uh, de allerlaatste fase even. Maar voor ons zit de reis erop. De schippers van BNN uh, worden weer gewoon malen la, landrotten. Je kunt ons nog wel een beetje blijven volgen... als je nog alles terug wil lezen via onze Facebookpagina... facebook.com slash de schippers van BNN. Ja, dan zeggen we voor de allerlaatste keer ahoy, hè, denk ik. Ahoy. Ahoy, Frank. Ahoy. Vond het leuk rijden. Ja, dat is een, uh, Leuk rijden. Ik ga je knuffelen. Kom. Deze... Oh. Oh. Oh. Ah. Hey,